De Canon, 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur. Marieke van Niemegen, voor dit boek moeten we iets meer dan 500 jaar terug in de tijd. Het vertelt het verhaal van een jonge vrouw die zeven jaar lang met de duivel samenwoont. Tot ze beseft dat dit een grote zonde is. En uiteindelijk slaagt ze erin om met veel boetedoening vergiffenis te krijgen. Eindgoed goed. Al goed. Historicus Samuel Mareel vertelt waarom dit verhaal kanonwaardige literatuur is. Wel, het verhaal van Marieke van Niemeegen is het verhaal van een uh, jonge vrouw die zeven jaar, zeven natuurlijk, een, uh, een heilig getal samenleeft met een duivel, niet de duivel, een van de vele duivels, Moenen. Ze is bij hem terechtgekomen nadat ze uitgestuurd is door haar oom, bij wie ze samenleefde. Ze is een wees, ze moet boodschappen gaan doen naar de stad Nijmegen, omdat het een lange reis is over, overnachten bij haar tante. Alleen haar tante is helemaal opgedraaid omwille van een politieke kwestie en stuurt haar weg, stuurt haar s'nachts de straat op, waarna Marieke zegt van ik geef mij over aan wie er eerst komt, of het nu God is, of de duivel, uiteraard is het. De duivel. Uh, die Moenen die gaat, neemt Marike na een tijd mee naar Antwerpen, hè, waar ze verschillende jaren in een herberg wonen, hè, de Gulden Boom, uh, daar allerlei vreselijke dingen uh, uithalen. Um, het is ook een, een soort van Faustus-verhaal. Um, Marike wil graag uh, de zeven vrije kunsten leren. Ze wil ook graag alle talen van de wereld leren en uh, Moenen leert daar dat ook. Um, op een gegeven moment wil ze krijgt ze toch een beetje heimwee naar haar, haar thuisstad Nijmegen. Dus ze, ze krijgt van gedaan dat ze samen terugkeren naar Nijmegen. Daar ziet Marieke de opvoering van een wagenspel. Het is omgangsdag. Het was alle steden, of heel veel steden in de middeleeuwen, had ook uh, Nijmegen een, een, een religieuze processie. Op die dag wordt er een toneelstuk opgevoerd, het spel van Mascheroen. Um, een spel dat, dat gaat over, over uh, zonde en berouw. Um, Marieke dat raakt helemaal ondersteboven daarvan... Uh, beseft ze, dat ze haar leven verkeerd geleefd heeft, krijgt berouw een uh, keer terug naar haar oom um, en samen proberen ze om vergiffenis te krijgen. Ze gaan naar de bischop, uh, later komen ze ook in Rome bij de paus terecht en uh, uiteindelijk krijgt Marieke vergiffenis na verschillende jaren lang met uh, stalen ringen eigenlijk vastgemaakt te worden tot op een nacht een engel komt, haar bevrijdt en dan twee uh, jaar later overlijdt nu, dat is het, het, het, uh, het, het verhaal. Het is een zogenaamd mirakelspel. Een, spel, een verhaal waar een mirakel in, in voorkomt. Um, als zodanig, als mirakelspel, zou je kunnen zeggen, is het een van de vele, zoals er veel waren in die periode. Nu, waarom is dit uh, stuk dan zo heel bijzonder? Of misschien om precies te zijn, waarom vind ik het zo bijzonder? Um, ik zei daarnet al, het is een, een verhaal, maar. Um, de hoofd, het hoofdpersonage is geen Faustus, het is een vrouw, het is geen man, het is een vrouw. En dat maakt het toch wel heel, heel, heel uitzonderlijk. Het, is het, het, het, het, het bijzondere aan, aan Marieke van Niemegen is ook het feit dat de zonde die ze begaat, namelijk zeven jaar samenleven met die duivel, komt op ons tenminste, en ik stel mij voor ook toen, niet zo heel zondig over. Het is niet dat ze zich aan allerlei verschrikkelijke dingen overgeeft, nee... De duivel komt bij haar en zegt, kijk, alles wat je wil, doe ik voor jou. Marieke vraagt niet om, ik zeg maar iets, een, een schatrijke man te trouwen en, en naar, weet ik veel, het Monaco van die tijd te verhuizen of zo. Nee, wat vraagt ze, ze zegt, ik wil, ik wil de zeven vrije kunsten leren. Ik wil um, alle talen van de wereld leren spreken. Dus het is eigenlijk een beetje het verhaal van een zeer zelfbewuste vrouw in die periode, die, die kennis wil vergaren. Zij is ook helemaal gek... Het is een stuk, Ze is helemaal gek van literatuur. Ze wil redenrijkers, refreinen leren, leren dichten. En um, ze, ze, ze botst eigenlijk een beetje te pletter tegen de conventies van haar tijd, zou je kunnen zeggen. Hè? Want ik bedoel. Het, haar leven ervoor, ervoor, voor ze de duivel leert kennen, is ze eigenlijk uh, huishoudster van haar oom. Hè. En dan daarna wordt ze uh, ja, een non hè, die vastgeketend tot het einde van haar dagen vastzit. Dus dan kan je zeggen, het zegt toch ook... Ik weet niet in hoeverre dat de bedoeling was, maar ik kan het me moeilijk anders voorstellen. Het zegt toch ook heel veel over de conditie van de vrouw in die tijd ofwel als, als huishoudster ofwel als, als non. Hè. Het stuk wordt, wordt vaak vergeleken met een andere Middel-Nederlandse tekst, de Beatrice. Beatrice is het verhaal van een uh, non die op een gegeven moment haar oude vriend terugziet en dan het, het, het klooster verlaat om ook uh, zeven jaar met hem te gaan, uh, te gaan samenwonen. Maar je zou kunnen zeggen, de Beatrice is toch een veel conventioneler vrouwbeeld. Hè. Dus als de vrouw niet in het klooster is, dan gaat ze eigenlijk uh, kinderen uh, uh, maken. Hè. Terwijl bij Marieke is er daar absoluut geen sprake van. Hè. Ze leeft er eigenlijk maar op los in, in, in die herberg in Antwerpen. En ze geeft zich vooral helemaal over aan de kennis, aan de, aan de literatuur en aan, aan, aan dergelijke dingen meer. En dat maakt het stuk toch heel bijzonder, denk ik. Um, er is wel eens gesuggereerd, en er zijn voor de rest eigenlijk geen concrete aanwijzingen voor, dat het, um, dat het, het stuk geschreven zou zijn door de Antwerpse is Anna Pijns. Um, nu, dat is zo'n pure suggestie. Men houdt er altijd van om... om, om mooie, beroemde teksten toe te schrijven aan een auteur, alsof ze dan nog, nog bijzonderder worden. Maar natuurlijk, een overeenkomst is wel dat Anna Bijn zich ook heel erg heeft uitgesproken tegen het huwelijk. Ze heeft ook verschillende refreinen geschreven waar ze zegt, ja, meisjes, je bent als vrouw het beste als, als je niet trouwt. Want wat trouwens door de geschiedenis ook wel bevestigd wordt, als je bijvoorbeeld kijkt naar machtige vrouwen bijvoorbeeld, diegene waar er meestal die konden regeren, ik denk aan bijvoorbeeld aan Margarethe van Oostenrijk, zo iemand die ook enkel kon regeren omdat ze weduwe was, omdat ze een onafhankelijke vrouw was. En dat zit, naar mijn gevoel, toch ook heel sterk in dit stuk. Um, er is ook wel, maar ook zonder veel onderbouw te kunnen zijn, gesuggereerd dat het stuk door een vrouw geschreven zou kunnen zijn. Daar hebben we voor de rest geen aanwijzingen voor, maar het is in ieder geval toch wel iemand die heel veel die toch wel een zekere voeling moet gehad hebben voor dat, uh, voor, voor dat thema. En ook voor uh, de, de, de, de schrijvende vrouwen, Want eigenlijk, het is een mirakelstuk, maar het is ook... Op veel manieren een soort van lofzang op de literatuur, op de kracht van de literatuur, op de, de, de, de kracht van, van, van het woord. Hè. Een van de eerste dingen die, die uh, Marieke die op dat moment niet meer Marieke mag heten van uh, Moenen, maar Embeke, want omdat ze verwijst naar Maria, hè, en daar houdt de duivel natuurlijk niet van. Um, een van de eerste dingen die ze wil is de kunst van retorica uh, uh, leren. Er zit een heel mooi refrein, een lofzang op de kunst van retorica, De kunst van de welsprekendheid zit in het stuk. Ik heb, ik heb het stuk uh, onlangs nog eens, nog eens uh, herlezen, en dan valt het toch op in vergelijking met andere rederijkerstukken. Want de Rederijksliteratuur is soms terecht, heel vaak ook uh, ten onrechte, niet de meest niet van niet, de meest populaire teksten uit onze, uit onze uh, letterkunde. Maar wat dit stuk zo aantrekkelijk maakt, is hoe concreet het ook is. Hè. Het is eigenlijk een, een, een mirakelspel, er, er gebeuren allerlei miraculeuze dingen en op een gegeven moment wordt uh, Marieke hoog de lucht ingezwierd en dan op de straatstenen neergecatapulteerd. Maar het, het speelt zich wel altijd af op heel concrete plaatsen. Er wordt verwezen het, naar die, die um, herberg De Boom. Antwerpen. We weten uit historische bronnen dat daar ook een herberg met die naam was. Er wordt verwezen naar de Grote Markt in uh, Nijmegen. Er wordt verwezen naar het, een, een klooster um, in Maastricht. Allemaal dingen die er concreet geweest zijn. En dat maakt het stuk heel spannend. Het heel, ja, heeft, heeft daardoor iets heel realistisch wat, denk ik, een hedendaags publiek nog heel erg kan uh, aanspreken. Dus voor de mensen die het net als ik al een tijdje niet meer gelezen dan is het echt wel de moeite om het nog eens... Uh, vast te nemen.